Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Tweede topman Londense politie opgestapt om afluisterschandaal. Publiek kan vrijdag afscheid nemen van Johnny Kraaikamp... en machinisten aangehouden na alcoholtest. Het mediaschandaal rond de afluisterpraktijken van News of the World... heeft weer iemand zijn baan gekost. Nu is de tweede man van de Londense politie opgestapt...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 Johnny Krijkamp overleed gisteren op 86-jarige leeftijd. Collega's roemen zijn grote talent. Voor André van Duin was hij een voorbeeld. Martine Bijl zegt veel van hem te hebben geleerd... en volgens theaterproducent Joop van den Ende... was Krijkamp een van de grootste Nederlandse acteurs. Diverse omroepen staan vanavond stil bij zijn overlijden. Zo is er om 11 uur op Nederland 2 een portret van Krijkamp in Opium...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 Bij tien reumapatiënten wordt een kleine chip in een zenuw in de nek ingebracht. De chip geeft elektrische signalen af aan een zenuw... die onder meer de ademhaling en hartslag regelt. De ontstekingen in de gewrichten van reumapatiënten... moeten op die manier worden geremd, zegt professor Paul-Peter Tak. Het doel van het onderzoek is dat je op een natuurlijke manier... de ontsteking probeert te remmen, waardoor de functie in de hand goed wordt. Waardoor je bijvoorbeeld weer pianocons kunt spelen, als je dat al kon. Dat is uiteindelijk het doel, om de functie zo te herstellen dat ook de kwaliteit van leven uh, weer zoveel mogelijk normaal wordt. De proef met reumapatiënten begint na de zomer. Ook in andere Europese landen wordt het chip getest op reumapatiënten. De Russische geheime dienst zegt met de arrestatie van vier mannen een grote aanslag te hebben vereideld. De vier worden ervan verdacht dat ze een aanslag in Moskou aan het voorbereiden waren. Bij de arrestatie zijn zelfgemaakte bommen, wapens en een plattegrond in beslag genomen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met files op de A1 richting Amsterdam. Bij de aflet Bunschoten staat drie kilometer... en verderop tussen Muilenslot en Diemen-Noord... daar staat een file van 8 kilometer. Bij kloppen Diemen is bovendien de verbindingsweg... naar de A9 richting Amstelveen afgesloten. Vrachtwagen heeft daar een container verloren. Op de a 2 utrecht naar Den Bosch, bij Nieuwegein-Zuid... 4 kilometer door werkzaamheden. Op de A4 naar Den Haag rijdt het langzaam over 5 kilometer... tussen Roelevaansveen en Hoogmaadrie. A9 richting Alkmaar, 4 kilometer bij... En op de ring Amsterdam, de A10, is het vrij druk. Op de ring West richting Zaanstad, voor Knoop het Koenplein 6 kilometer. En op de ring Zuid, daar staat tussen Oud-Zuid en Amsterdam-Misserspark 4 kilometer. Verderop, tussen Knoop het Watergasmeer en de Zeeburgertunnel, daar staat een file van 3 kilometer. Gokje waren. kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Ja, precies. Vanaf de Kouwberg in Valkenburg. En daar is het mooi weer. Ik wil u thuis de ogen niet uitsteken. Maar ik zie gewoon heel veel blauwe lucht. En dat komt de sfeer hier zeer ten goede. De Kouwberg, Valkenburg, ademt natuurlijk wielrennen. En uh, we gaan uh, de komende anderhalf uur in de Radio Tour de France nog veel praten... over de tour die nu bezig is. En we hebben ook live muziek van Rouennaise. Hoe kan het ook anders? Ja, uh, dat tourgevoel... Dat is hier zeker aanwezig. Dat merkt ook uh, Floris van Hoorn. Floris. Sorry, sorry, Dion. Ja. Ja, we werden even <laughs> afgeleid omdat uh, Wout Poels hier uh, met een manoeuvre uh, wegrijdt. En daarbij uh, werd gade geslagen door twee uh, andere wielrenners. Maar toch wel een andere categorie. Want de Kouwberg, daar ben je nog niet tegen opgegaan? Nee, nee, dat uh, gaan we denk ik morgen doen. Of, uh, want wij hebben nu hebben nou eventjes uh, lekker uh, rondgefietst. En hebben we even geen helm op, dus dat doen we even lekker rustig aan. Dat, dat doen jullie echt met, met een helm op? Ja, ja dat is uh, veel veiliger en uh, gevaarlijke afdaling, dus beter me wel. Wat doen jullie hier? Nou, fietsen, we hebben een huisje hier op Landal. Uh, ja, we, we, we zijn hier een weekje, dus uh, we gaan een week fietsen. Ja, ik kom puur om gewoon de bergen te testen? Ja, eigenlijk wel. Uh, ik, mocht, ik mocht lekker met hem mee op vakantie. En... Uh, ja, lekker hier in het zuiden. Let me open dat het een beetje lekker weer is uh, komende week. Want het hadden toch een beetje regen, maar aangaan uh, van, uh, van het mooiste weer uit natuurlijk. Dus uh, lekker, lekker uh, deze week fietsen. Dus, uh... Vrees je de Kouwberg? Nee, nee, ik, heb, ik ben hem nog niet uh, opgefietst, want ik wou ook altijd uh, de Amsterdam Gold race fietsen. Alleen uh, ja, nu is mijn kans om wel even de Kouberg op te komen. Dus uh, dat ga ik ook zeker doen. Nou, morgen gaat het gebeuren en de komende week. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. En zij kunnen in ieder geval nog het komende uur genieten van de muziek, van alles wat hier gebeurt. En natuurlijk van jou, Dionne. Dankjewel, Floris, tot straks. Um, het is rustdag hè? en de rustdag is voor uh, Rabo Kopman Robert Geesink veel rustiger dan anders. Want uh, als je verdwijnt uit de top van het klassement, dan raak je automatisch ook wat uit de picture.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 Je kan hier wel wat uh, energie opdoen. Dat zal, zal het moeten. Ja, het is uh, vooral uh, wel uh, ja, het is een relaxe manier om zo rustig door te komen. Vorige keer zaten we trouwens uh, qua, uh, qua hotel. Was het was een iets gewone hotel, maar ook wel een hele rustige omgeving. En hier uh, ja, hebben we misschien natuurlijk zelf na, na ook wel nagemaakt dat het allemaal iets rustiger is. Of nagemaakt in ieder geval de, de omstandigheden. Rustiger die... qua pers bedoel je? Ja, precies. De, de Tour is natuurlijk tot nu toe... Uh,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 Alleen maar rijdt om op tijd aan de streep te zijn, denk ik. Robert Geesink is uh, energie aan het tanken. Gelukkig uh, zitten ze nu met de Rabo ploeg dus in een uh, chic hotel. Met een uh, zeer chic restaurant. Misschien helpt dat inderdaad. We gaan hier op de Kouwberg weer naar live muziek. U krijgt natuurlijk weer de Limburgse wend Roan Hezen te horen. En jongens, ik ga het toch proberen. Maar mijn Limburgs, het spijt mij, is niet heel goed. Ik ga het proberen, daar komt hij. Zij spelen het nummer Auto-Vliegtuig. Is het wat? Heel goed. <tied> Geet laat verbeen vliegtuig weer, zich een boer. De wolken doen, de nacht twelve voor en het zonlicht uit brand in mijn hoor. Nou, ik hoop dat ik sloor misschien wel het mij, als ik droom van en een boer in een zomerse wijn. Auto, zo vliegt de trein een boer. Oud, zo vliegt de trein boer. Wat is de wereld te goed? Moet de vader en op de kaart, nog steeds geen haven in zicht. En mark vrucht, hoe laat komt de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat hier straks is er nergens wanneer. En zee, zo later roeit het water, hostervrije in snoor. Auto vliegt in, trein een boel, auto. een trein, een broer. Wat is de wereld toch voor Als ik mijn oren zeg zie ik elke dag wat meer De wereld is groot en minder. was dat ze zijn straks na zes uur ook nog een keer te beluisteren hier op de Kouwberg. Aard Vierhouten is aangeschoven. Um, we hoorden net uh, Robert Geesink, die ja, het gewoon natuurlijk best zwaar heeft. Want het is allemaal enorm tegengevallen. Kun, je, kun jij aangeven hoe zwaar dat dan is? Je, je richt je een jaar lang volledig op één wedstrijd. En dan loopt het zo af. Ja, ik denk dat... Uh... Ondertussen is het een beetje bedaard is allemaal. Maar de, vooral de eerste dagen na de val... wordt dan uh, heel erg naar de val gekeken. Maar eigenlijk ging het voor de val ook niet zo goed. Nee. Dus we moeten niet alles op die val gooien. En het zit ook, uh, en de, de, de, er is iets fout gelopen in het traject. naar het hoofddoel. En het hoofddoel is niet uh, optimaal gestart. Om daaraan te beginnen. En dan blijf je toch een beetje achter de feiten aanlopen. En dan komt er een val overheen. En dan is dat misschien het laatste zetje... waardoor je helemaal je gevoel kwijtraakt van uh, ik hoor nog tussen die top thuis, ik kan het vasthouden. En wat Rob wat Robert zelf aangaf, dat hij, dat hij de pijn niet kon verdragen om, om bij de beste mee te kunnen. Ja. En dat is dan, daarmee bedoelt hij niet de pijn van de val, maar dat bedoelt hij de pijn mee in zijn benen om daarmee om te gaan. En daar, daar ligt ergens een probleem en dat kunnen wij niet voor hem oplossen. Dat, uh, dat gaat hij toch zeker zelf moeten doen. Ja, maar denk je dat hij van tevoren ook wel heeft gedacht, misschien gaat het helemaal niet zo goed? Denk je dat hij zo aan de start heeft gestaan? Nou, ik, ik heb ook de film een beetje teruggedraaid en uh, het is allemaal lekker makkelijk om achteraf te kijken. Maar ik, als we kijken naar de Doviné en ik zit of uh, zondagavond vaak tussen tien en elf om eventjes de, het wielerweek door te nemen. Ik heb daar al uh, ook naar teruggeluisterd en ik heb daar al gezegd van dat het wel leuk is die tweede en derde plaats in de Doviné. Maar dat dat al een vertekend beeld was. En hij was dan niet meer in het klassement. Er waren geen klassementsrenners die zich druk maakten om Robert Geesing op dat moment. Hij kon vrij uit fietsen, maakte niet uit op wat voor plek hij terecht kwam. En dat, dat, al niet, dat was niet echt de juiste vorm ten opzichte van de klassementsrenners... die erachter reden op dat moment. En het was een beeld dat het leek wel aardig, maar het was eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat zit je toch in aanloop naar de Tour de France... waar al je concurrenten dus al een, een stuk streepjes verder staan dan dat jij staat. En ik denk toch dat hij dat niet heeft ingelopen naar de Tour toe. Nee, maar zijn gevoel nu heeft natuurlijk heel erg te maken met... hoe hij voor de Tour dacht dat hij zou gaan presteren. Als hij dacht, ik ben goed en het, het gaat goed komen dan is dit natuurlijk een hele harde klap. Als hij dacht, ik weet het niet. Ja, nou, misschien is dat wel, uh, komt dat bij elkaar op zo'n moment dat je valt. Dat alles in één keer ja, voor hem op de puzzel op de plek valt. Maar dat is wel de verkeerde plek op dat moment. En het is heel moeilijk. Het is uh, topvorm toewerken als een topsporter. Het blijft altijd een mirakel. Uh, je kunt er tegenaan komen. Je kunt een week eerder of een week te laat bijna zijn in een Tour de France. Maar... Uh, het blijft speciaal en het is hem niet gelukt dit jaar. En het is de rouwbank niet gelukt dit jaar om het uh, als ploeg wel voor elkaar te krijgen. Dus de uitdaging ligt er alweer voor volgend jaar om, uh, om, om te kijken van uh, wat is dan wel het traject. En dat is, uh, ja, dat is voor, voor heel veel mensen die denken dat het kan daar aan liggen daar aan liggen. Maar zij, zij zitten er zo diep in met z'n allen, zij weten wel degelijk waar het aan ligt. Dus, uh, die vraag krijgen we alleen niet beantwoord. Maar, de, maar er zit misschien dit jaar ook nog wel wat in als ze er open ingaan. Of heb je daar geen hoge verwachtingen van? Nee, als je, als je gewoon niet mee kan, dan kun je gewoon niet mee. En dan kun je niet een week later opeens wel mee. Het lijkt mij een beetje te, te voorbarig om daar zo, uh, om zo tegenaan te kijken. Ja, hij kan niet de benen vinden? Nee. Als we het gaat. even over Geestink hebben... Nee, ik geloof nooit uh, dat hij met het huidige gevoel wat hij heeft en hoe hij rijdt... kan hij nooit volgende week op de Galapier de overwinning winnen halen. Maar het kan toch zijn dat hij bijvoorbeeld... Uh, hij, had, hij had ook veel te maken met die druk, hè. Hij was de kopman, dat was ook voor het eerst, iedereen reed voor hem. Die druk is eraf. Het ja, maar... hoeft niet meer. Zou dat, zou dat wat uit kunnen maken? Kijk, Robert is uh, wel redelijk uh, opgegroeid met druk. En dus uh, uh, er waren al hoge verwachtingen afgelopen twee jaar eigenlijk al... Dus ik geloof niet dat daar de grootste, het grootste probleem zit bij Robert. Dat kan hij wel redelijk tegen. Dus, uh, het zit hem toch echt ergens anders in. Uh, nee, dat gaan we hier niet oplossen. Nee. Zouden we graag voor hem doen, maar dat gaat niet lukken. Heb ja. je het naar je zin met deze Tour tot nu toe? Nou ja, we worden wel verrast iedere keer door allerlei omstandigheden. Vooral de weersomstandigheden die ook heel veel uh, ja, meespelen in het uh, koersverloop. En ook uh, de verrassende kopmannen die ook... Kijk, Robert is het enige niet, hè? We hebben Tony Martin en Van der Broek. Uh, er, zijn, er zijn veel meer kopmannen die... Uh, die uitvallen of door een valpartij of door gewoon niet goed zijn. Ja. En, uh, dus wat dat betreft is het toch wel een Tour van heel veel rare ontwikkelingen. En toch weer een, een top van renners. Vier, vijf, zes man die dicht bij elkaar staan. En het grote verschil ten opzichte van andere jaren is dat je... Uh, vorig jaar dagen later, maar tussen nummer één en twee... zat ze altijd al na twee weken Tour zes minuten. En nu hebben we nummer tien op zes minuten. Ja. Dus er zit nog... Een hele grote groep die heel dicht bij elkaar zitten. En dat, dat maakt het toch spannend. Hey, jij ging toch ook zitten voor de etappe naar Plateau de Bijen. Nou, nou gaat het gebeuren. En toen ja, gebeurde het niet. Nee, ja, we, ja, je verwacht het allemaal. Het plateau de Bijen, nu gaat, nu gaat het echt. En de enige die echt zin had om wat uh, te gaan doen... waren toch de gebroertjes uh, Slek, Waarvan Frank dit keer minder was dan Andy. Ja, en dan, dan zit je toch een beetje op een doodspoor. Omdat de rest gewoon niet wil aanvallen. En dan, uh, ja, dan houdt het op. Als ja. ze alleen maar met je mee rijden... Dan, uh, we hebben wel een hele mooie winnaar gehad daar, dat weer wel. Het was wel spannend. Ja, nou, uh, ondertussen is uh, Floris van Hoorn weer gaan lopen. En volgens mij, ben je nou in een café, Floris? Ja, uh, ik moet heel eerlijk zijn, ik, ik ben in een café, Dionne. Ik ben uh, bij de Amstel Gold Experience, <laughs> maar het is natuurlijk niet zomaar een uh, café. Ik sta naast uh, Katie Clip um, van de Amstel Gold Experience. W wat is dit nu precies? Nou, de Amstel Gold Race Experience is echt bedoeld als een uh, ontmoetingsplek voor wielrenners en wielerliefhebbers. Dus eigenlijk, uh, ja, fans in alle, in alle regionen van, uh, van de wielersport. En wat bieden jullie die uh, wielerfans? Uh, nou, hier zijn uh, een heleboel uh, items te bekijken uit uh, 45 jaar Amstel Gold Race geschiedenis. Zoveel veel uh, oude foto's, emotionele momenten, filmpjes... Uh, we hebben wat, uh, ja, wat oude spullen. We hebben wat spullen bes ter beschikking gekregen van autofielrenners. Uh, maar vooral zijn we een gezellig café. Waar, uh, waar men terecht kan voor een hapje en een drankje. Maar ook uh, ja, om je om te kleden, uh, te douchen, na het fietsen. Uh, om met je, met je hele groep te komen, met je maten. Uh, om van tevoren uh, je klaar te maken om te starten. Maar ook als je terugkomt uh, en helemaal... Uh, ...kapot gefietst bent om hier weer even bij te trekken en uh, ja, gewoon even na te zitten. Ja, want je kan hier ook een arrangement boeken. Dan uh, ga je de Kouberg op en dan krijg je een ploegleiderswagen achter je aan, hè? Nou, bijvoorbeeld. Dat kan. We hebben, we hebben een hele mooie, die hele mooie oude Peugeot. Hè? Die kan je, daar, daar kan je mee uh, met je groep uh, die kan je meenemen. Die zag ik boven staan. Ja, die is echt, uh, dat is echt een hele mooie. Een... Heeft die ook zo'n mooie toeter? Ja, die heeft een hele mooie toeter. <laughs> ja, nou, het is gewoon echt heel erg leuk als je die inderdaad meeneemt uh, met, je, met je groep. Uh, die kan meerijden, daar kunnen fietsen zitten. Dus doen we ook van alles. Um, we hebben natuurlijk die drie uitgepeilde lussen. Dat zijn uh, Sinds kort zijn dat uh, drie routes, dat zijn stukken uit de Amsterdam Gold Race... die uh, met bordjes aangegeven staan. Dus mensen kunnen gewoon, zeg maar... 365 dagen per jaar uh, uh, die routes fietsen op eigen gelegenheid. Alleen, of met z'n tweeën, of als groep. En uh, wij kunnen dat uh, voor je inkleden zoals je wil. Dus je kunt geheel op eigen gelegenheid gaan, gewoon wanneer je maar wil. Maar je kunt ook uh, onder begeleiding gaan. We kunnen oud professionals meesturen, we kunnen inderdaad die wagen meesturen. Gaat u zelf mee? Uh, als chauffeur van de wagen soms, ja. Want wat is uw eigen wielergevoel? Uh, nou, ik zal heel eerlijk zeggen dat dat, uh, dat groeit aan je als je hier, uh, hier tussen zit, hier in zit. Dus nog nooit de koudberg erop gereden? Zeker, ja, absoluut. Halverwege afgestapt. <laughs> Net als ik zou ik willen zeggen. Even, die, die historie, hier, al die foto's van uh, de Amsterdam Goldrace. Uh, bepaalde favorieten tussen? W wat wat vindt u heel mooi? Ja, want natuurlijk, uh, ja, hele mooie beelden zijn. Uh, ja, dat zijn echt wel de emotionele platen. Hè? De, de, ja, de huilende Gerry Kneteman en de, de, de, de modder, de viezigheid, de valpartijen. Ja, dat, dat, dat zijn wel de opvallende beelden, laat ik het zo zeggen. Jan Raas, die uh, elke keer weer opnieuw uh, de Amstel Gold Race won. Uh, op een gegeven moment werd de naam zelfs de Amstel Gold Raas. Uh, ja, dat zijn... Uh, dat zijn echt ja, de, de, de, de heroïsche beelden van welheer, zou ik bijna willen zeggen. Ja, wij staan, wij staan eigenlijk bijna, en ik doe een paar stappen... we staan bijna onder die foto van Gerry Kneterman met Mart Smeets. De snikkende Kneteman in 1985. Het is toch een foto waar je even stil van wordt, Dione. Ja, mooi hè. Ik zie hem zo voor me. Ik denk dat dit wel een uh, mooi café is om straks even heen te gaan uit Vierhouten. Na half zeven. Ja? Moeten we dat doen? Ja. Ja, Bij dus. deze. We zijn toe aan het nieuws van half zes. Daar gaan we naartoe. En straks zijn we terug op de Kouwberg met onder andere Roewen En dan gaan we verder praten over de Tour tot nu toe. En wat de renners nog te wachten staat. Graag tot zo. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder fileberichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit. Naar Frankrijk of nog verder...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 In Stormopkomst zijn elke week twee bekende Nederlanders tot elkaar veroordeeld. Op een boot op de Waddenzee. Twee werelden op één boot. Hoe klikt dat? Deze week cabaretier Peter Heerschop en tv-persoonlijkheid Stacy Rookhuizen. In Stormopkomst. Vanavond om half negen bij de Vara op Nederland 3. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. I'm gonna het is Ben Lonkel Soul. De Soul-sensatie uit Frankrijk. Het album van Ben Lonkel is nu overal verkrijgbaar. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De burgemeester van Hengelo heeft buurtbewoners gevraagd niet voor eigen rechter te spelen. Aanleiding zijn incidenten bij het huis van een bestuurslid van pedofiele vereniging Martijn. Dit weekend gooiden buurtbewoners een baksteen door de ruit, besmuurden ramen met roze verf en trapten tegen de deur. En op het station van Groningen is een machiniste betrapt op te veel alcohol in haar bloed. De vrouw van 44, die werkt bij Arriva, had een promilage van 1. De vrouw zegt dat ze nog onder invloed was van wat ze gisteravond had gedronken. En dat is nieuws op dit moment.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 12 files, bij elkaar opgezet 60 kilometer. De meeste vertraging heeft verkeer in de regio Amsterdam, onder meer op de A1 naar Amsterdam. Daar staat 11 kilometer tussen Gooienmeer en Knoopend Bovendien is bij Knoopend Diemen de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen afgesloten. Er ligt namelijk een container op de weg. Op de ring Amsterdam is het vrij druk omdat de eitunnel is afgesloten. Op de ring West richting Zaanstad, voor de Koenentoneel, 5 kilometer. En op de ring Zuid richting Amersfoort, tussen oud en diemen rijdt het ook langzaam over 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam naar Breda bestaat bij Knopet Rittenkerk 6 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen, die blokkeert bij Knopet Rittenkerk de rechte rijstok. Een 246, dat is de weg Beverwijk-Wester Graftijk, is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk tussen Beverwijk en Westzaan. Hou daar dus rekening met een omleiding. Jonathan Jeremiah Zijn debuutalbum A Solitary Man A Solitary Man Van Jonathan Jeremiah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 NOS Radio 1. Ja, goedemiddag. Het laatste uur van Radio Tour op de rustdag is ingegaan. We gaan uh, straks uh, praten met Daan Luijks in Frankrijk. De ploeg, de teammanager van uh, Vakantsollijn natuurlijk. En uh, we zijn natuurlijk ook bij Floris van Hoorn. Die gaat onder andere praten met Joop Atsma... Aard Vierhouten zit hier gelukkig nog steeds aan tafel. Met hem nemen we de tour tot nu toe door. En er is live muziek van Roën Hezen. Maar eerst muziek niet live, want we gaan naar onze Tour Top 100. De Radio 1 Tour Top 100. <tus> Nummer 28. En voici een formidable chanson Française. Voor mij, la vie va commencer.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 Avec mes amis, pour moi la vie va commencer.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 Lekker rock en roll op zijn Frans. Johnny Halliday was dat nummer 28 met Pour moi la vie va commencer. De vrijbuitersploeg van Vacant Soleil trok veel aandacht in de eerste toerweken. Niet alleen door de gruwelijke valpartij van Johnny Hogerland. Ook omdat er bij bijna elke ontsnapping wel een vakantie-leirenner mee was. De ploeg van manager Daan Luijks is volop in beeld. Ja, we rijden in beeld, maar het heeft ook wel een doel. Het is niet zo dat wij in beeld rijden als, als hoofddoel hebben genomen. Nee, we willen aanvallen en proberen de ritter te winnen. Um, voor ons natuurlijk, wij zijn begonnen met twee sprinters. Als je iemand van voren hebt zitten, hoef we van achter niks te doen. Uh, dat is voor ons een handige tactiek, dus dat is de reden waarom we kiezen voor de aanval. En we hopen natuurlijk dat die voorop blijven. En als ze niet voorop blijven, dat we dan sprinten. Dus dat is onze tactiek. Jullie hebben aan de andere kant ook enorm veel ja, mazzel uh, met het ongeluk van Johnny Hogeland. Dat klinkt heel vreemd, maar het is wel zo. Uh, enorm veel belangstelling voor jullie ploeg dankzij die val. Dat prikkeldraad. Iedereen praat erover. De hele wereld heeft ernaar gekeken. Ja, Johnny is een held geworden. Uh, het is eigenlijk onvoorstelbaar dat iemand met uh, zoveel hechtingen uh, terug uh, de start neemt. En uh, aan de start staat, sorry. Uh, en dat hij zo herstelt, want hij gaat voor de Alpen terug goed zijn. Maar wat betekent dat voor jullie ploeg? Ja, heel veel mensen die, die, die, die vinden het fantastisch dat een, een mens, een, een, een wielrenner, dit soort dingen doet. Hè. Het, is, het is een held geworden in één keer. En dat past ook wel bij het imago van Johnny. Hè. Het past bij zijn stier op zijn arm, het past bij zijn manier van rijden en het, het, het past bij de persoon Johnny Hogeland. Dan zijn de ploegen, die zijn heel voorzichtig dan met het aantal criteriums... wat een renner mag rijden na de Tour. Ik kan me twee jaar geleden nog Skil Shimano herinneren met Kenny van Hummel. Een beetje vergelijkbare situatie, was ook ineens een soort volks, volksheld geworden. Maar hij mocht niet al te veel criteriums rijden. Johnny rijdt het team. Uh, zijn jullie nou een stuk makkelijker of hebben jullie daar een idee bij? Nou ja, Johnny wil graag wat criteriums rijden. Uh, Johnny heeft de Giro gedaan, heeft de Tour gedaan. Uh, en Johnny mag van ons gewoon een stukje zijn programma invullen. Uh, we hebben andere renners die naar de Spanje gaan... En uh, we hebben nog wat wedstrijden op het programma staan voor Johnny wat later. En hij mag ook wel een stukje genieten. Hij heeft al ontzettend veel voor ons gedaan. Uh, dat zijn dingen die hij zelf regelt samen met uh, zijn manager 4 Vierouten. En dat laat hem dan ook een stukje vrij in. En dan hebben jullie nog een renner die verrassend hoog in het klassement staat. Waar eigenlijk niemand echt op gerekend had. Trouwens jullie zelf ook niet, want hij was de laatste die toegevoegd werd aan de toerploeg. Rob Ruig staat ineens negentiende in het algemeen klassement. Ja, eigenlijk fantastisch. Uh, dit jaar hebben wij het geluk, mag we wel zeggen, dat er heel veel jonge renners uh, uh, in één keer boven water komen. Uh, lichthart, ruig, poels. Uh, met een aantal renners hebben we wat langer gewerkt met lichthart natuurlijk voor, uh, voor het eerste jaar. Ja, op een of andere manier lukt het ons om, om renners uh, te contracteren die in één keer uh, ja, tot, tot wasdom komen. Uh, ja, daar zijn we natuurlijk heel trots op en bijzonder nou natuurlijk ruig. Het is wel een luxe probleem, maar ik heb begrepen dat je daardoor op dit moment gewoon even geen geld paraat hebt om een klassementstopper, om een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 Uh, of we een nieuwe configuratie kunnen maken om het team verder uit te breiden. Ja, maar ik kan me voorstellen: die rondrenner moet er komen. Hè? Want er is nog steeds een reëel risico dat jullie dreigen te degraderen. Dat er dadelijk gezegd wordt: van ja, jullie horen niet bij de beste teams van de wereld, bij de beste 18. Uh, jullie moeten maar een niveautje lager gaan fietsen. Ja, we hebben zelf een ranking gebouwd. En op die huidige ranking staan we twaalfde op de wereldranglijst. Uh, de ranglijst waar iedereen naar kijkt, uh, ja, die zegt eigenlijk helemaal niks. De Pro Tour ranking. Want het gaat uiteindelijk over een mix tussen Pro Tour, Europe Tour en allerlei overwinningen. Op die ranking staan we twaalf, dus we staan zeker veilig. Maar we willen gewoon als team verder doorbouwen. En aan de andere kant moet er niet per se een ronde renner zijn, want uh, we willen ook niemand dat, uh, niet dat er een renner ja, voor gaat lopen of dat we lasten hebben van Wout Want er zou Wout niet door kunnen groeien. Of er opruid niet door kunnen groeien. Dus het uh, moet passen binnen het team. Het moet passen binnen het team. Ja, u hoorde uh, Daan Luiks praten. U hoorde Daan praten. Uh, ik sta inmiddels op het podium op de Kouwberg. Uh, en uh, ja, ik, ik moet even mijn excuses aanbieden aan Roewen Hesse voor mijn uh, echt afgrijzelijke aankondiging straks. Want het was niet auto, autovliegtuig, nee hè, nog één keer. Ja, maar die is helemaal goed. Maar zo excuses. Autovliegtuig, toch? De heer Kennem. Perfect. Ik moet gewoon een beetje oefenen. Uh, Rowan Hezen en Limburg, dat weten we. Maar Rowan Hezen en wielrennen, hoe zit dat? Nou, hoe zit dat? Nou, dat heeft uh, een stukje geschiedenis. Vroeger, zeg maar, toen wij uh, begonnen, een jaar of 2024, rond die uh, periode, toen brachten we de CD Boom uit. En Herman van der Velle was toen de, de radioman, de zender, uh, uh, de, de, de playlist-samensteller. En die vond het aardig om Rowan Hezen te draaien, tijdens de Tour. En dat, dat is sinds die tijd, is ooit eens de kiem gelegd zeg maar, voor een goed huwelijk tussen rennen en romaneer. Ja, en jullie hebben ook nummers geschreven speciaal voor Radio Tour de France. Ja, dat is in 2008, dat was de eerste. Toen met Jan Jansen in ons hoofd hebben we naar boven. Voor een eenzame renner die zijn weg naar boven ploegt, zeg maar naar de top. Maar uiteindelijk ook naar het podium, de top. Dat is nou ja, naar boven. En nu dit jaar hebben we uh, Mannen van Staal, wat achteraf uh, ineens heel toepasselijk werd. Al die valpartijen en hechtingen en uh, weet ik het wel allemaal. Ja, want ik heb ook de nieuwe cd in mijn hand. heet ook Mannen van Staal, maar dat is niet alleen Roanhezen. Nee, dat, is een, uh, dat zijn allemaal ja, nou ja, kruisbestuivingen en toevallige ontmoetingen en dingen die wij gevonden hebben op, uh, op zolder, zeggen we dat maar. Die nog nooit ergens verschenen zijn. Maar ook veel stukken nieuw opgenomen. Met Jurk en met. Eh, Frank Lammers. Eh, eh, Nick Simon. Eh, de opposit. Nou ja, ga zo maar door. Dus dat is een verzameling. Allemaal de oogst, zeg maar, van 25 jaar. Is die net uit? Hij is, afgelopen donderdag is die. De eerste is naar Johnny. In. Eh, Frankrijk ja. En dat kon hij heel goed gebruiken, nummers van Ro en Hesse. Maar als ik het nu over, echt over de tour wil hebben en over hoe die verloopt... en wie jullie denken dat de tour gaat winnen, moet ik dan bij Jacques Poel zijn? Dan moet je niet bij Jacques ik, ik volg je op afstand. Ik, ik, ik, ik zorg voor de soundtrack, maar de kenner binnen de band is Theo. Die, heeft, die vulde ik de lijst in en die heeft ons besmet met dat verdere virus. Zeg maar. Ga ik heel even met Theo wil ik toch even weten, want er is ook, er is ook een uh, poeltje gemaakt hè? met, uh, met uh, de grote renners die is door jou gemaakt, hè? ga je goed? ja, we, we, we switchen tussen 1, 2 en 3 dus het gaat, gaat heel prima, heel goed ja. Ja, we moesten net van tevoren voordat de Tour start uh, kregen we ineens een mailtje van willen jullie meedoen aan die prominente uh, Tour de Jour dingetje nou, dus uh, heb ik even, even naar gekeken en een sidekick gebruikt van, goh, wat vind je van dit lijstje nou, die zou ik nog veranderen, dat zou ik nog zo doen ja, en uh, ja, het resultaat is dat we bovenin meedraaien, dus dat is leuk, ja. Wie, wie, wie hebben jullie daarin zitten, of is het een hele lange lijst? Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk de sprinters Cavendish, uh, maar ik heb ook uh, Greipel erbij. En die hebben heel weinig mensen. En, en ik wist van dat spanningsveld wat er, uh, dat ze samen in de ploeg zaten, en nou dus niet meer. Dus ja, die, die heeft voor, veel punten voor mij gescoord. En uh, alleen van de broek had ik erbij, die, die is uitgevallen, dus dat is uh, wat minder. En wie gaat in de Alpen de punten scoren voor Roanehessen? Nou ja, ik heb ook Evans erbij staan als de Tourwinnaar, dat is mijn grote favoriet. Dus Evans of Basso, denk ik persoonlijk. Niet slekjes die aan Dordijs vallen. Zo, nou, bij deze, dan weet u dat hier allemaal vast op de Kouwberg. Jullie gaan weer spelen, hartstikke leuk. Mannen van Staal. Succes. Dank je. in de garage zie ik goed stoom. Er ligt al weer bijna een dik joe. Kom, loot er wij gewoon. We gewoon nog niet aan, we moeten nog wennen. De zaal is in los en vaan in de bier. Schappen zoetste, de trappers te draaien. Samen we komen er al, reed voor roet toeters en bellen. Kijk, mannen van staal? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, de ja, ja, ja, de ja, ja, ja, ja, de ja, ja, ik ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Stuk kunnen dienen, we moeten flink knijpen. De rende en een haas, oog en de knie. De ja's op het stuur, de trappers ze draaien. Een hij mocht er weer zien. Niemand vertellen, weet wie je samen, weet komen er al. Recht voor je, doet dus je tellen. maar los, op het raam, aan de raam van het bos. De wereld is voor jou en de wereld is voor mij. En de wolken die wijen aan ons verbijen. Hey, hey, hey, mocht er weer zien. Niemand vertellen. Weet wie je samen. We komen er al. Recht verloed. Je bent doetjes, je bent Gemeen, kom er al, verloed, jam toeters, jam bellen, I. was dat hier live op de Kouwberg en in het uh, volgende uur komen ze nog een keer terug. We gaan op zoek naar vloer. Oh, ik hoef helemaal niet op zoek, want ik uh, richt mijn hoofd op en ik zie Flore staan hier op het gezellige plein. Samen met Joop Atsma, en samen stonden we te genieten van Roan Hesse, want uh, een Fries kan ook genieten van Limburgs muziek. Ja, het is echt geweldig om uh, hierbij te zijn. Dat is uh, op zich al een voorrecht. En dan, uh, dat je dan ook Roan Hesse live kunt meemaken, Nou, dat is eigenlijk een aanbeveling die uh, 16 miljoen Nederlanders zouden moeten oppakken. Staatssecretaris in het kabinet van Mark Rutte... maar in de wielerwereld toch bekend als voormalig voorzitter van de Wielerunie, van de UCI. Hoe kijkt u naar deze Tour de France? Ja, het is een, een geweldige open Tour. Ik denk dat, er, dat, dat nu nog op dit moment niemand eigenlijk kan voorspellen wie de Tour gaat winnen. En dat was natuurlijk de afgelopen jaren bepaald anders. Ik, ik, ik had veel meer actie overigens verwacht de afgelopen dagen, met name van Broertje Slek... Ik denk dat ze hun uh, kans hebben laten lopen en uh, ja, ze hadden echt veel meer uh, moeten aanvallen. En ik schat in dat straks in de Alpen, ja, het is open wat ik al zei, maar dat met name Contador en Basso nog wel eens voor verrassende dingen zouden kunnen zorgen. Dat is eventjes de ronde sportief gezien. Maakt de ronde reclame voor de wielersport? Ja, hoe dan ook. Het is uh, één brok uh, positieve reclame voor de, voor de sport en voor de wielersport in het bijzonder. Je, je ziet het ook wat er in, uh, in Nederland, België, Frankrijk op dit moment weer aan het gebeuren is. Iedereen is gekluisterd aan, uh, aan de buis. Dan wel uh, voor de radio, want niemand wil ook maar iets missen van wat er uh, daar gins gebeurt. Ook al uh, vallen de resultaten van de Nederlanders misschien iets tegen. Ja, het, het, het blijft wel... Ons evenement ook. En uh, dat maakt het natuurlijk heel bijzonder dat de, dat de Tour elk jaar zoveel dingen losmaakt. Maar is er een verklaring waarom dat in één keer weer zo'n happening is geworden? Ja, omdat toch uh, datgene wat de coureurs laten zien... Uh, heroïek, dramatiek, uh, alles komt bij elkaar. Uh, ja, dat is denk ik wat de mensen toch ook echt uh, aanspreekt. En ja, ook al zijn de valpartijen nog zo uh, hectisch en, en uh, uh, ja, verschrikkelijk om te zien... Uh, je creëert daardoor ook wel weer nieuwe helden. En dat heb je deze week gezien met name ook. Uh, als je ziet wat, uh, wat Hogeland heeft losgemaakt. Ondanks die ellendige val. Ja, hij kan straks, we hoorden het net ook. Hij kan in alle criteriums uh, starten. Ja, en dat is alleen maar omdat uh, heel Nederland hem wil zien rijden straks. En met uw UCI-verleden uh, blij dat het ook weer om de sport gaat. In ieder randzaken. Ja, gelukkig wel. Ik denk dat uh, dit eigenlijk voor het eerst is in, in, in, in vele jaren... dat de discussie over uh, onder andere doping uh, naar de achtergrond is, uh, is geduwd. Ook de discussie over de oortjes hebben we gelukkig deze ronde nog heel weinig uh, over gehoord. En uh, de sport staat centraal en zo hoort het ook. En uh, ik hoop echt dat we de komende dagen nog uh, kunnen genieten... van fantastische uh, heroïsche gevechten in de Alpen. Was de sport daar ook echt aan toe, dat het gewoon weer echt om de sport ging? Ja, dat, nee, dat, kijk, de wielersport overleeft altijd, maar tegelijkertijd krijg je wel steeds weer een dreun als je weer een uh, vervelende affaire uh, mee moet maken. Dus de, sport, de wielersport was er aan toe aan deze Tour. En uh, ja, ik denk dat het uh, wat dat betreft uh, toch één grote uh, reclameboodschap van uh, bijna drie weken is, waar we nu van genieten. Ja, we begonnen net, uh, u als Fries, gedietend van uh, Limburgse muziek. U als Fries uh, de sport naar uw provincie halen. Gaat dat nog een keertje lukken? Ja, nou, zeker. Nou, ik, kijk, mijn provincie Friesland uh, staat natuurlijk uh, op dit moment ook bol van sporten. In mijn eigen dorps, de Veen, organiseren we op 2 augustus een profcriterium. Dus dan kun je ook al deze renners weer van statie gaan. En ik hoop dat we over een paar jaar toch ook uh, een van de etappes van de Vuelta nog eens een keer langs de Friese Elfstede kunnen leiden. Ja, en dan komt Friesland en wielrennen heel mooi samen. Dat zei dus uh, Joop Atsema, die dus heel erg tevreden is met deze Tour de France. En mij al heeft toevertrouwd dat hij daar uh, op korte termijn ook weer een bezoekje gaat brengen. Dankjewel, Floris uit vierhouten Het is inderdaad. Uh, het werd even aangestipt, de doping. Het is uh, zeer, zeer, zeer rustig in de Tour op dat gebied. Hè? Ja, heerlijk. Eigenlijk we hebben we één persoon gehad die eruit is gegaan. Uh, Kolopnef, een uh, ja. katusha-team ja Waarom is hij eruit gegaan? Uh, toch iets gevonden wat niet, uh, wat niet in de haak was. Is zelf uit de toer gestapt. heeft recht op een B-staal. Uh, dus daar moeten we op wachten. Als dat ook positief is, dan is het, uh, dat is definitief zo. En daar, uh, daar is het bij gebleven tot nu toe. Ja, want we zijn, er zijn een paar toers gepasseerd... waarin we eigenlijk helemaal niet meer over het wielrennen hadden. Dus dit, is dit voor jou ook een opluchting? Nou, dit is wel iets wat, wat eigenlijk al uh, drie jaar uh, gaande is. Het is een soort van... Uh, Um, ver, ja, de controles die er uitgevoerd worden de wearabout systemen, dat je dus dag en nacht gecontroleerd kan worden dat je of je nou in een restaurant aan het eten bent of thuis op de bank zit het maakt allemaal niet meer uit het is in de sport ingevoerd door het wielrennen het wordt nu uitgevoerd door allerlei andere sportbonden ook inmiddels en ook daar zie je gewoon links en rechts om ja, belangrijke pilaren in de sport ook al zijn het voetballers of, of tafeltennis het maakt niet uit, ze vallen ook allemaal om dus dat systeem werkt wel. En dat, uh, dat is in het wielrennen zeker aan de hand op En Dat moment. is dan ook de redding voor de wielersport, denk ik. Want het hing er tegenaan. Hè. Het, het, was, nou, ja, kijk, het was niet meer leuk. De, de wielersport is dat betreft uh, ja, altijd eerder in beeld dan een andere sport. En moeten we niet vergeten dat dat ook een sport is waar gewoon het meest gecontroleerd wordt. Op het moment dat je veel controleert, zelfs als in het verkeer... dan krijg je gewoon uh, ook daders tevoorschijn en ook uh, de pakkans groter. En, en dat is op dit moment uh, heel goed uitgepakt... En dat merk je ook gewoon terug in de wedstrijden. Het is een mooie, attractieve wielrennen en wielersport wat je ziet. Ja, uh, um, Floris had het net ook met Joop Asma even over die heroïek. Hè. Uh, het mooie aan de Tour is... Ja, het zijn helden, het kan bijna niet wat ze laten zien. Ik vroeg me ineens af, voel je dat zelf ook zo? Als je, als je in de Tour rijdt, voel je je dan een, een held? Nee, je, je, je bent pas in de gaten op het moment dat je bericht krijgt van thuis... of dat je de krant leest uit Nederland tijdens je tour uh, bezig zijn. Dan krijg je het een klein beetje in de gaten. Maar nog steeds heb je niet zozeer in de gaten wat er in Nederland leeft... en in de rest van de wereld, als dat je er echt in zit. Nee, maar je, dus, je, weet, ik bedoel, je weet van tevoren, ik ga naar de tour en je hebt daar altijd naar gekeken en geluisterd. En dan ben je er ineens zelf in. Denk je dan niet, uh, oh, ik ben eigenlijk best een held... Nee, ja, maar je bent gewoon heel trots dat je het gehaald hebt, en dat je er staat, dat je het grootste evenement bezig bent, en dan wil je ook echt, uh, en dan wil je ook gewoon zoals Laurens op de fiets doorgaat, en dan wil je ook zoals Johnny. Ja, zijn eerste toer heeft hij het allemaal voor gedaan. Het hele seizoen heeft hij hier naartoe gewerkt. En dan zou je zo eruit moeten. Ja, dan ga je door. Dus dan, dan overschrijd je grenzen waar je anders nooit overheen zou gaan. Ja. En dat maakt dan wel weer de wielersport zo, uh, zo mooi. Ja, maar, maar geniet je er ook van als je erin zit? Of heb je daar geen energie voor? Jawel, ik bedoel, als je iedere dag uh, gewoon duizenden duizenden, duizenden mensen langs, langs de kant staan en staan te schreeuwen en jou aanstaan te moedigen... En we hebben de beelden gezien van de, de toppers die, die op de kol uh, langskomen. Die hebben één meter ruimte waar ze tussendoor moeten fietsen. Maar dat is voor de achterste ook zo. Dus voor de achterste schreeuwen is het net zo hard als voor de eerste. Dus dat is wel een lekker gevoel als je dan toch zo aan het afzien bent. Dat het er ook nog een beetje van sfeergevoel uh, om je heen... Uh... Ja, dat is nergens zo, toch? Dat kom je verder door het hele jaar niet tegen? Nee, dan, dan kom je alleen uh, op zo'n berg aan en dan staat er een uh, paardenkop. Ja, dat bedoel ik. Ja. <laughs> en dan is er heel weinig heroïza. Ja, aan, dus dat maakt het, maakt het afzien wat draaglijker. Ja. Uh, ik zag gisteren bij onze collega's, de uh, Belgische collega's, zag ik vive le vélo. En toen gingen ze even de straat op in Montpellier om te vragen wie er uh, in het uh, geel reed. En eigenlijk negen van de tien mensen had geen idee. Fransen, hè? Ja, Fransen. Ik denk dat in de rest van de wereld de Tour nog meer leeft dan in Frankrijk zelf. Dat is een, uh, in Frankrijk is het onderdeel van de cultuur. Ja, dat weten we, dat is er. Terwijl de beleving geleefd wordt eigenlijk door de, door de rest van de wereld. Dat is eigenlijk idioot. Ja, dat is een vreemde... En ze dachten, feuclair, feuclair. Ja, dat zei ze wel iets. Maar een mevrouw dacht dat het een Spanjaard was. Die was heel verbaasd. Dat een Fransman in het geel reed. Ja, het is niet een... Kijk, een virank was een uitgesproken persoon. Een persoonlijkheid. Of hij hem nou leuk vond of niet. En dat, dat gaf dan toch meer media-aandacht in Frankrijk. Op dit moment is het vrij stil in Frankrijk. Het zijn niet echt grote toppers. Het wil renners niet goed doen, maar geen grote toppers. En wordt niet Ja, staat niet onder de grote toppers. Maar rennen die het goed doet. Nee, maar je merkt wel, ze worden heel enthousiast. Er rijden heel veel Fransen heel lang op kop. Die worden dan net aan het... Einde van de etappe voorbij gereden, dat vinden ze wel heel erg, volgens mij. Ja, kijk, ik uh, dacht dat Thor Russoft uh, zo geweldig een rit reed... en uiteindelijk de wedstrijd won. Oof. Toen werd hij gewoon ja, uitgejouwd zeg maar, door de Fransen. Omdat die twee Fransen in de steek liet, in, in, liet staan, daar net voor de streep. Ja, dat is een beetje een onderdeel van het uh, chauvinisme dan van Frankrijk. Ja, maar het is maar een, een klein deel van de Fransen dat de tour volgt. Hoe moet ik dat zien? Ik denk, dat het er, ja, ik denk dat het gewoon buitenwereld grootser is dan in Frankrijk zelf. Ben jij ooit wel eens door een Franse krant uh, geïnterviewd? Door uh, meneer Le Kiep. Ah, meneer Le Kiep <laughs> natuurlijk. Ja. Dus die weten wel, ik bedoel ze zijn er natuurlijk met in grote getalen bij... maar die hebben ook wel belangstelling buiten de Franse renners. Nou ja, de, de Tour is eigenlijk ontstaan uit Le Kiep natuurlijk. De, krant, ja. de sportkrant, die dacht ik ga een wedstrijdje organiseren. Dus het is natuurlijk wel degelijk dat daar aandacht even voor is, maar... Ik denk dat je als je in willekeurig in Rotterdam op straat vraagt... aan iemand van hoe is het met de Tour, dan is het ook lastig. Nee, dan weten ze het gewoon. Ja, vast niet. Nou, nee. um, nog eventjes naar de afgelopen weken. Ja, we kunnen er straks in het komende half uur ook nog wat mensen uitpakken. Maar als ik aan jou vraag... van wie heb je het meest genoten tot nu toe in de Tour? Wie is dat dan? Nou, dat zijn toch wel speciale mensen die er net tussenuit vallen. En dan natuurlijk kun je niet om Johnny heen op de manier hoe hij aanpakt... Um, uh, toch wel uh, het hele gevecht tussen die kopmannen. Uh, Evans die stil blijft zitten, die, die verhoeft zich bijna niet. Hij heeft toch een etappe gewonnen. Uh, Basso die er een beetje tussen hangt, die je bijna niet ziet. En dan Slek die een poging doet, uh, en nog een poging, nog een poging, lukt hem ook niet. Dus er is toch een bepaalde strijd gaan en dan probeer je dan toch achter te komen van hé, hey, wie speelt welk spelletje? Ja, en dat krijgen we volgende week, krijgen we meer duidelijkheid. Ja, dan, dan, echt. Wordt de, dan gaat de tactiek op tafel. Ja. <laughs> dan echt. We gaan er uh, tussenuit voor het uh, nieuws van zes uur. En we zijn straks bij u terug voor het laatste halve uurtje. Radiotour vanaf de Kouwberg in Valkenburg. Graag tot zo. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Toneelspelen. Moet uit je ziel komen. Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hallo, Dino. Hallo, Dingo. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. Geen probleem. rusten, Slaap lekker. Doei. En hij... even later was hij naar de haaien. Ik wist dat vroeger ook niet dat ik dat zou doen. Ik was vroeger een flauwe Ik Je bent de enige man die mij aan het lachen krijgt. Nou, hoor je het is wel een leek. Like. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.